Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwig houdt en leeft in de eeuwigheid. Amen. Genade, vrede zij u, van God, den Vader, en de Heer Jezus Christus, door den Heilige Geest, Amen. Laat ons zingen van psalm 142, het tweede en het vijfde vers. Als mij geen hulp of uitkomst bleek. En wat er verder valt van psalm 142 en daarvan het tweede en het vijfde vers. Amen.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 die geleden is onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald, Tarelle, ten dat dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaters, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige geest, ik geloof in Heilige, Algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en het eeuwig leven. U is genoemd openbaring daarvan, het 22e hoofdstuk. En hij toonde mij een ene zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des de lams. In het midden van haar straat en op de een en de andere zijde der rivier was de boom des levens voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijn de vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon gods en des slams zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En al daar zal geen nacht zijn en zij zullen geen kaars, noch licht der zon van nood hebben, want de Heere God verlicht hen en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. En hij zeide tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig en de Heere de God der heilige profeten heeft zijne engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen... hetgeen geen haast moet geschieden. En zie ik om haastelijk. zalig is hij... ...die de woorden der profetie deze boek bewaart. En ik, Johannes, ben degene die deze dingen gehoord en gezien heb. En toen ik ze gehoord en gezien had... ...viel ik neder om ze aan te bidden... ...voor de voeten des engels die mij deze dingen toonde. En hij zeide tot mij... Zie dat gij het niet doet, want ik ben uw mededienstknecht... en uw broeder der profeten... en degene die deze woorden, deze boek bewaren, aanbidt God. En hij zeide tot mij, verzegel de woorden der profetie, deze boek niet... want de tijd is nabij. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet... en die vuil is, dat hij nog vuil wordt... en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd wordt... En die heilig is dat hij nog geheiligd wordt. En zie ik om haastiglijk. En mijn loon is met mij. Om een niet te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de alfa en de omega. Het begin en het einde. De eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn de geboden doen. Opdat hun macht zij aan de boom des levens. En, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders, en de doodslagers en de afgodendienaars, en de die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om jullie in deze dingen te getuigen in de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen: kom, en die het horen zeggen: kom, en die dorst heeft: komen. En die wil nemen het water des levens om niet. Want ik betuig aan een iemand die de woorden der profetie, deze boek, hoort. Indien iemand door deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dat boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks, deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens. En uit de heilige stad. En uit hetgeen in dit boek geschreven is. Die deze dingen getuigt, zegt. Ja ik kom haastelijk. Amen. Ja kom Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus. Zij met u allen. Amen. Laat ons voorgaan het gemeenschappelijk gebed. Ach here, Wij mogen nog. Samenkomen in uw bedigheid In deze midden van deze sabbadag. En ach heren wij hebben al van uw woord mocht horen. O van de waarheid van uw woord. Waar dat de tijd dat vliegt voorbij. En mens dat gaat naar de eeuwigheid. En de, en de breid van uw dat vraagt, Heere, komt haastelijk. Ach, Heere, mocht de zaken nog aan onze harten binden. De angstigheid van de tijd. En de noodzakelijkheid van het waarachtige bekering. Tussen het wieg en het graf. Ach, Heere, zou het die nog begagen. Ja, het reden van uw zelf. Dat uw woord nog eens zegenen mocht op een keer in der zondaar. In deze korte tijd hier. Dat we hier op aarde mocht hebben. Want het leven is een damp. En de dood wenkt ieder hier. En wij vliegen er geen. En zonder dat een mens wedergeboren geboren wordt. Dan zou een mens eeuwig verloren gaan. Dat is de getuigenis van uw woord. En mocht nog het waarheid nog in het binnenste nog eens toepassen. En heren, mocht ook uw volk in bijzonder gedenken. Ook wanneer dat we samen mogen zijn voor een voorbereiding spreek. Heren, mocht uw waarde en echte kerk nog gedenken. En Heere zou genoeg uw volk nog eens opzoeken. En nog leiden Heere door uw lieve geest. En dat is er nog waarlijk geloof geschonken mogen worden. Gegeven in het oefening. O dat is er nog eens waarlijk gehoorzaam aan uw geboden mogen wezen. Ach Heere weet. Hoe dat het met die volk zo menigmaal is. Hoe dat de strijd zo hoog wezen kan. Hoe dat het zo duisternis in onze zielen mocht zijn. En hoe dat ze zo menigmaal moeten ervaren dat ze het niet meer weten. Maar heren, uw werk dat blijft toch vast en zeker. En mogen ze weer opzoeken. Door uw liefde. En dat u ze nog het oog. De geloof nog eens geven mocht. Dat u ze i mochten aanschouwen. Als de weg. De waarheid. En het leven. Dat hij het nog eens waar mocht maken. In God leven. En dat ze zo gegeven mocht worden. Gegeven worden. Om ook. Aan het aanstaande. rustdag. Af de hier het heven wil. Dat de bediening van die heilige sacrament van het avondmaal bediend mocht zijn, Heere. Dat u volk nog eens bij mijn kan mocht brengen aan de tafel des verbonds. Tot de Heere van uw naam en mocht het wezen ook tot sterkte van God en geloof. Mocht uw woord daartoe zegenen ook in deze midden tot onderzoek. Want heren, gij weet, die volk die wil het niet verkeerd doen. Maar zonder dat gelicht en leiding van die hees komt te schijnen. Heren, wat zou dat volk toch doen? Want ze moeten steeds in gaan leven. Wat in onze diepe val en adem is plaatsgenomen. En daarom, daar moeten ze zo menigmaal ervaren. O, dat van hun heen vrucht is in de eeuwigheid. En heren, wij hebben geen geloof van onze eigen. Maar heren mogen dat geloof nog eens schenken. Dat is, mogen geloven in I. Ach, heren, zou je nog die grote genade willen geven. Tot de verheerlijking van die driemaal geilige naam. En heren mogen. Ons bewaren iedereen voor dat we onze arme zielen niet bedrieven voor de grote eeuwigheid. Want het zou er wel eens aankomen wat van ie is en wat van I niet is. Ach Heere, bewaar ons om een naam te hebben dat we leven terwijl dat we nog dood zijn. Maar mogen nog, Heere, de zaken nog ontdekken. En mogen nog eens die woord stellen tot de rijke zegen, tot de verheerlijking van uw naam. Tot de beschaming van de duivel. En heren neem toch weg onze goddeloze ongeloof. O die man die mocht zeggen, ik geloof, help mijn ongeloof. En heren mogen dan... Uw ganse kerk gedenken en al de noden in deze donkere tijden. Och, mocht uw kerk nog eens verblijden door even overkomst. En heren, gedenkt de noden van de gemeente, de zieken en de zwakken. Twee vaders in het ziekenhuis, heren, mocht Gij ze nog eens opzoeken. De wegen nog heiligen, de middelen nog zegenen. En heren, gedenk ook het kindje die naar het geis gebracht moet worden. Gedenk ook weduw, wedenaar en wezen. Gedenk iedereen in zijn weg een pad, heren. En gedenk de rouwdragende geweten ook onder ons. Die steeds moeten ervaren de lege plaatsen in het leven. Gedenk de enige die aan. Die thuis gebonden zijn om ziekte en af ouderdom. Heren, mogen ze nog eens bezoeken. En heeft ze nog een beetje lust om uw woord nog eens onder te zoeken. En heren, gedenk ook alle die in deze middag samen zijn gekomen. Ach, heren, komt nog eens over. En handelt niet met ons naar onze zonde. Maar zie ons aan nog in de volheid van uw lieve Zoon, Jezus Christus, in wien dat u al uw wel hebt. Ach, mocht uw lieve Geest nog eens uitstorten en help ons, o Heer, open nog uw woord voor ons en heef ons als de dichter dat getij schong, ge mij de geld van uw geest, dat uw woord nog eens verklaren mocht tot de mening van de geest. En heer dat het ook in het gehoor. Ach, o Jacobs, God geef ons gehoor. Ach, laat er nog eens wat van ieder in wees. Heer gedenk ons dan. En onferm over ons en onze kinderen, Het enkel, ook onze arme land. Hier geeft er nog een gebed voor. Het zakt mij weg onder uw rechtvaardige oordelen. Maar ach hier komt nog eens, O, komt nog eens, met het geest der gebeden, dat het nog eens een aangebonden zaak nog mocht worden. Voor uw volk, voor land en volk, voor kerk en school. En dat we nog eens uw werken nog eens ervaren mogen en zien mocht. Heer, doet het nog om uw eeuwige naams wil. Om Christus willen. Amen. Laat ons verder zingen van Psalm 56. En daarvan het vierde, het vijfde en het zesde vers. De gemeente, wij zijn er samen gekomen voor een voorbereiding, spreek voor de heilige avondmaal. Dan weten wij in het eerste plaats, dan is het nodig dat de mens een kerkelijke recht heeft. En dan weten wij wat nog veel meer nodig is, dat de mens een hemelse recht gegeven is. Want dat kan alleen maar gegeven worden. En daar is geen één die in en van zichzelf daar recht toe heeft. Geen één. Want in onze diepe spreken adem zijn wij allemaal gevallen. In het midden van de dood en de zonde. En daar is geen een die, die geeft. En enige begeerte aan de Heer. Geen één. En daarom is het mijn hoorders. Een bijzonder tijd van onderzoek. Want er zou een eeuwig wonder van God plaats moeten nemen. In het leven van een mens. Niet maar een verandering van gedachten. Dat een mens die komt door algemene genade er anders over te denken als vroeger. Een bekering van de kroeg naar de kerk. Dat is geen recht om op de avondmaal te komen. Nee. Dat is wel in zichzelf een tijdelijke zegen. Maar dat heeft geen waarde voor de eeuwigheid. En daarom zou er een godsdaad plaats moeten nemen in de mensenleven. En een godsdaad, mijn hoorders, dat is in werkelijkheid te hemel. En daar wordt gewerkt in de hart van een mens dat een vijand van God is. Want van de daar zijn we vijanden van de Heere, mijn hoorders. Denk er maar niet anders over, hoor. Al leven we in een tijd waar dat het meeste mensen die denken er anders over. Een mens die legt. Dood in de midden van de zon En van de dood. En eigen schuld. En nog. En nog. Wij zouden er nooit van onze eigen uit kunnen komen. En we willen er niet uitkomen. Want een mens is zo doodblind. En zo dood dood. Dat hij het begrijpt. Hij mens die begrijpt het niet. Maar wij hebben gedacht met de helpen des heren. Uw aandacht te vragen voor onze tekst. Dat is opgetekend te vinden in het voorgelezen hoofdstuk van Openbaring 22 en daarvan de 14e vers. Zal zijn zij die zijn geboden doen, opdat gonne mag zij aan de boom des levens. En zij door de poorten mochten ingaan in de stad tot zover. Onze thema dat is de ware avondmaalganger. En dan in drie gedachten willen wij zien in de eerste plaats die zijn geboden doen. In de tweede plaats die mag hebben aan het boom des levens. En ten derde die zellen de poorten ingaan. De ware avondmaal hangen. en in de eerste plaats als dat in onze tekst gevonden kan wezen die zijn geboden doen. Ten tweede die mag hebben aan de boom des levens. Ten derde, die zullen de poorten ingaan. Gemeente, de boek van openbaring. Dat is door het apostel Johannes geschreven door de leiding van Gods lieve geest. De Heere die heeft vele dingen aan Johannes geopenbaard. Vele dingen, vele verborgen zaken. En de Heer die heeft dat gegeven ook aan zijn, een apostel Johannes. Dat het voor ons en onze kinderen nog is, dat wij het nog eens horen mogen. En gemeente, wij leven in donkere tijd. En ook in bange tijd. En in vreselijke tijd. En daarom deze tekst. Je zou misschien zeggen dat dat een beetje sterk is. Ook voor een voorbereidingstekst. Maar feitelijk, het is niet te sterk. Het wordt verklaard Gods werk. En dat hebben we nodig. Gods werk. En alles dat glittert, dat is geen goud mijn hoort. En daarom, ik hoop... Dat de Heer ons nog eens een beetje in mocht leiden. Ook in deze tekst met al dat er verborgen in ligt. En dan mogen wij in het dertiende, dertiende vers horen wie dat er spreekt. En daar wordt geschreven, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste... Dat is de tekstgemeente dat vooraf gaat. En wat legt er al veel in mijn hoorders? En dat in bijzonder voor Gods ware en echte kerk. Wat legt er dan in? Want Gods echte volk, die hebben een God nodig van alle eeuwigheid tot alle eeuwigheid. En die hebben een borg nodig die van alle eeuwigheid tot alle eeuwigheid is. En daar wordt het in deze woorden verklaard. Ik ben de Alge en de Omega. Het begin en het einde. De eerste en de laatste. En daar zou Gods volk nou nodig hebben. En zaligmaker die de begin is. Een zaligmaker die den eindig is. Waar wat gij begint, dat zal die eindigen, Tot aan de dag van Christus Jezus. En die horen wij in onze tekst. Zalig zijn zij die zijn geboden doen. We zouden maar vragen wat betekent dat. En wat betekent dat aangaande de bediening van het heilig avondmaal. Mijn hoorders, het betekent veel. Het betekent veel mijn hoorders. Want de heilige avondmaal. Dat is een instelling Gods. En wij zouden het maar duidelijk zeggen. Dat is een instelling Gods voor Gods volk. Dat is duidelijk. Dat is een instelling Gods voor zijn volk. En dan begrijp je in deze woorden mijn hoorders. Dan je zou wel vragen. Hoe moet dat dan wezen? Dat in onze diep bondsbreken adem. Wij zijn een godlogenaars geworden. Hoe zou dat dan ooit kunnen wezen? Dat wat hier verklaard wordt zalig zijn. Zij die zijn geboden doen. En wij doen niks anders dan Gods geboden. Allemaal verbreken. Allemaal. Wel, dat verklaart dit. Dat er zou een eeuwig wonder plaats moeten nemen. In een mensenleven. Hij zou van dood levend gemaakt moeten worden. En hoe zou dat nou? Ja, velen die zeggen vandaag. Wij moeten, wij moeten onze harten open doen voor Christus. Wij moeten hem inlaten. Nee mijn hordes, dat is niks. Dat is goddeloosheid. Dat is niks meer als die gezegende borg te vervloeken. Maar nee, daar moet een godsdaad plaatsnemen in een mensenleven. En daar zouden we maar eerst aan wijzen vanmidden mijn orens. Achter nooit een godswonder. En Gods daad in die leven plaatsgenomen. Dan blijft er maar vanaf, voor. Blijft er dan maar af. En wat is dan een godsdaad? Wel in de eerste plaats dat de mens zijn ogen geopend wordt. En wat wordt die ogen voor geopend? Al wordt ze dan geopend voor die zegende middelaar Christus en nee, hoor. Zijn ogen die worden geopend. ...voor zijn ongelukkige staat in adem, mijn oren. En daar vraag ik nou vanmiddag, ken je er wat van? O, heeft de licht ooit in uw leven opgegaan? En heeft je door de licht des heilige geest ooit uw zonden gezien? Als dat ze zijn in de ogen van een heilig en een rechtvaardige God... Want mijn hoorders, de Heer ziet de zonde anders aan dan wij door onze blindheid en onze doodheid in adem. Want de mens die leeft met zijn zonde, zonder vrezen van de natuur. Maar Gods daad is een daad van God. Waarin Hij komt te werken in de ziel. En waar dat de licht van de hemel komt te schijnen in de ziel. Over dat heilige wet die Hij, de sterveling, zet mijn oordes. En daar gaat de mens in gaan leven. Zijn ongeluk voor God mijn oordes. En daar gaat dat mens daar gaat schuldenaar voor God worden. En dat mens die gaat de schuld toe -eigen. En daar gaat de mens in gaan leven, mijn eigen schuld. Want ik heb gedaan wat, wat kwaad is in zijn heilige ogen. Ik ben zijn raamschap dubbelwaardig mijn hoede. En daar gaat zomaar mens niet naast leven. Maar daar gaat ingeleefd worden in de ziel. En als de Heere werkt mijn hoeders. Dan geeft de Heere in de waarachtige weden geboten. Dan wordt, het, dan wordt het geloof in het ziel geplant. Dan wordt het leven Gods in de ziel geplant. En in dat leven Gods is er liefde en licht. En dan krijgt dat mens licht te zien. En dan krijgt dat mens liefde voor God. Ja. Denk maar aan, aan die verloren zoon mijn hoorders. Want daar heb je de duidelijke voorbeeld van de mens in en van de natuur. Net zoals met Adam, Oh hij ging verder en verder van God af. En Adem die zou nooit teruggekeerd, nooit en te nimmer mijn hoor, maar God heeft hem opgeroepen en God heeft hem opgezocht, net zoals die verloren zoon. En als God een mens opkomt te roepen, al oh mijn orders er zijn domen die mensen opkomt te roepen en ouderling, en ook andere mensen. En dan blijven mensen op op zezelf dezelfde. Wel een beetje door de consciëntie wel aangeraakt. Maar hij blijft in zijn gaten zelf. Maar als God de mens komt op te roepen. Dan wordt hij van dood levend gemaakt. En dat is met die verloren zoon te waar geworden. Want daar, daar is de ogenblik aangekomen. Dat hij in zijn vroegere leven niet meer leven kon. En dan gaat hij onder de, onder de schuld. Daar gaat hij terugkeren. En dat is een bewijs van licht en liefde. En als hij terugkeert. Dan gaat hij zeggen. Ik zou zeggen. Tegen mijn vader. Ik heb gezondigd. En ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Ik heb tegen voor u en tegen God gezondigd. Maar wat bedoelt dan onze tekst mijn ouders? Wel. Dat willen we verder inzien. Want het staat hier. Zalig zal zijn zij Die zijn geboden doen. Nou wat zijn die geboden dan? Waar gaat het nou feitelijk over in deze tekstgemeente? Daar gaat over dat eeuwige wond. Van de werk van een drieëne God. Dat zo'n ademskind. Die zo... In en van zichzelf verloren leg. In zijn zonde, Maar waar dat God komt te werken. Daar wordt het een levende kind. Daar wordt een ziel geboren. Door God. En dat ziel dat geboren is door God. Dat mocht door Gods geest. Dat mocht vruchten voortbrengen. Van bekering. En wat zijn nou die vruchten. Die vruchten dat zij geloof. Dat is geloof. En dat wordt, dat wordt hier bedoeld in Gods Woord. Zalig zijn zij die zijn geboden doen. En wat, wat is dat dan? In Engels is het de testimony. En hier in Gollens is het geboden. En, wat, en die geboden, die zijn. Die werken Gods. waarin dat het geloof. geoefend mocht worden. En wat is dat? Wat is dat geloof dan, mijn hoorders? Dat is liefde. Liefde. dat is de hoogpunt. van de werk van zaligheid. in de ervaring van de ziel. Die krijgt God lief. Is dat waar in je leven geworden, mijn hoorders? Is daar waar je leven geworden. Dat je door Gods daad en door Gods werk God lief gekregen heeft. En als een mens door Gods vrije, eh, vrije genade God lief mocht krijgen. Dan gaat dat ziel. Want die, wordt, die, wordt, die Heer die heeft dat ziel. Dat hij in die weg dat werk Gods mocht oefenen. En die mag Gods geboden doen. En dat is in God geloven. O, oh, dat is de eerste werk, mijn hoortes. Dat hij krijgt te doen uit de wedergeboorte. Om eens in God te geloven. In zijn heiligheid. In zijn rechterheid. Want die ziel die komt Gods geboden te doen. En dat ziel dat heeft geen dat heeft het niet de vinger meer nee naar god nee maar dan krijgt hij de vinger terug naar zijn eigen en dan krijgt die ziel god lief mijn orders. en toch hij kan niet zalig worden begrijp Ken je kijk het in je leven mijn oorde dat je god lief gekregen heeft en nog dat je niet zalig kunnen worden. En waarom niet? Om je eigen zonde. Om je eeuwig God moet te missen. En toch lief. God lief hebben. Ja mijn hoorders. Dat is meer en minder. Wordt het een dwaze taal in onze dag. Maar het is toch een werk. Gods volgens zijn woord. Mijn hoorders. Want die tollen. Die verloren zoon. Daar wordt het duidelijk in verklaard. O zalig kind die niet worden. Maar weg kind die niet blijven om de liefde. En die jongen die komt. In al zijn ellende. En de Heere die maakt zijn volk eerlijk mijn orders. En die, die verloren zoon haar verklaart. Ja waar gaat hij dan verklaard? Hij gaat verklaren in de belijdenis van zijn zonde zijn liefde. Ik hoop dat je het vatten kan worden. In de beleiding van zijn zonde komt hij zijn liefde te verklaren. Is dat waar of niet waar? Denk maar. Ik geef je dat maar als een hele gewone voorbeeld. Denk maar nou aan een vader en een moeder en een kindje. Een kind. En dan, je weet allemaal met kinderen. En dan kunnen ze soms zo stout zijn en kunnen ze ook zo lief zijn. Maar als nou een kind wat verkeerd doet, dan in het eerst, dat gebeurt vaak dan wil hij dat zonde bedekken. En dan zegt hij tegen zijn broer en zuster, Vertel het aan vader en moeder, maar niet. Zeg het niet aan vader en moeder hoor. Nee, dat is een mens. Maar af dat zonde dat hij gedaan heeft tegen zijn vader en moeder. Af dat ga hier drikken. Oh mijn oorders, wat is dat toch een mooie voorbeeld. En als dat zonde gaat nou drikken. Dan komt die kind van achter de ijs. Met zijn hoofd beneden. En dan gaat hij naar vader en moeder toe. Begrijp je het mijn oordes? Dan gaat hij naar vader en moeder. En daar gaat hij zijn zonde beleid. En daar wordt liefde ingedoopt, Want om de liefde kan hij de zonde niet meer bedekken. Oh, ik hoop dat je het begrijpt. En, en dat liefde, dat trekt me kanten. En dat schuld, dat houdt van mijn kanten. Maar nou, het staat hier. Het blijft hier niet alleen daarmee. Nee, want God die gaat door met zijn werk. De Heere die gaat door. En op Gods tijd, mijn hoorders, en daar mogen we geen palen voor stellen. Maar wij, wij moeten toch volgens Gods woord de waarheid verklaren. En wij, de Heere die is soeverein in al zijn weg werken in de gematen van de genade. En hoe dat de Heer verder langzaam voorspoedig doorwerkt. De Heer is vrij. Maar dit is één ding dat zeker is. Er is geen verlossing. Waar de God waarachtig werkt, is er geen verlossing zonder de openbaring van de middelaar Jezus Christus. En kunnen we dat dan op Gods woord bewijzen? Ja, mijn broeders. O verschillende plaatsen. Verschillende plaatsen. Neem nou weer maar die zoon. Dat is een heel duidelijk. Dat kent de jongens en meisjes ook. En wat wordt er? Daar wordt geen weg. In en van zichzelf. Daar moet een weg bij te zichzelf komen. En waar is dat weg geopenbaard? In de leven van die, van die verloren zoon. Dat is geopenbaard. In dat de vader die jongen onhelst. Daar is een weg voor die jongen uh, openbaard. Dat de vader die onhelst die jongen. Je zou wel zeggen. Hoe kan dat dan? Oh dat kan op grond van die gezegende middelen. Die vader die heeft die jongen onhelst. Niet die jongen de vader. Nee mijn hoorders. Dat volk. Die mag alleen hem onhelzen. Als hij die volk onhelst. Want dat here die maakt zijn volk oprecht. En nou wordt dat voor die jongen. Zo'n eeuwig woon. Want dat is voor hem nog een weg der hoop. O daar heeft hij nog een hoop mogen krijgen. En een weg dat hij nog niet wist. Begrijp je? In een weg dat hij nog niet wist. En dat is hoe de God in de, zijn kinderen komt te werken. De Heer die heeft wel eens aan zijn volk een hoop In een weg dat ze zelf nog niet kennen. Hoe dat dat weg wezen moet. Maar op Gods tijd, dan zou de Here daar doorwerken. En als die jongen, die wordt gebracht in die vaders huis, Wist die jongen daar wat plaats zou nemen? Nee, volgens Gods woord niet. En hoe kunnen we dat dan bewijzen? Als die jongen daar weer komt, dan zegt hij. En, en dan zegt hij weer aan zijn vader. Ik heb tegen de ge voor je en tegen de hemel gezond. Want hij, hij is wel bemoedigd, maar niet verlost, mijn hoortis. En hij weet ook niet hoe dat hij verlost kan wezen. Nee, ach, misschien zit er een arme ziel vanmiddag. Die wel eens hoop gekregen, gegeven is, gegeven, maar die de weg niet weet. En gelukkig gaf we maar niet weet. Want onze ellende vandaag aan de dag is dat we weten te veel, mijn hoortis. En onze ellende vandaag aan de dag is niet dat we te grote zon daar binnen, Maar dat we te goed binnen. En te veel weten met onze goof. En gelukkig het maar niet meer weten. Maar die vader die bracht die jongen in het huis. Hij bracht die jongen binnen. En een mens die wordt binnengebracht. En wat zou, wat zou er nog plaats nemen? Die jongen, hoe gaat die binnen? Vertelt het maar eens hoe dat die jongen binnengebracht is. Met een hemelhoge schuld, mijn hoeders. Met een hemelhoge schuld is die binnengebracht. Als je nou die jongen eens vraagt, hoe moet je weer even van je schuld verlost zijn, Dat weet hij het niet. Maar hij heeft toch zo ver gebracht, dat van zijn eigen geen verlossing ooit meer mogelijk is. Oh, heb je dat geleerd, mijn hoorters? Dat in van je eisen, dat het nooit meer, dat je nooit meer zalig wordt, Dat je geleerd heeft, dat niet alleen de takken, maar de wortel, die, die wortel, dat is verderven, bedorven. En als de wortel bedorven is, dan kan het nooit geen goede vruchten meer voortbrengen. Maar als die jongen daar gebracht is. Dan is er een goddelijke ogenblik dat het zwijgt. Daar is een ogenblik dat de Heere die jongen geen antwoord geven kan. Nee. Daar is een ogenblik, mijn hoortes. Dat God in zijn heiligheid en rechtigheid met de ziel niet meer hebben te doen kan. Daar moet er wat tussen komen. En dat is die gezegende middelen. En dan geeft die vader, die jongen, geen antwoord. Maar dan geeft de vader wat anders. En hij spreekt aan zijn knecht. En hij zegt, om, dat, om die beste robe van gerechtigheid om voor te brengen. En dat zijn de klederen van het gerechtigheid van Christus. En dat heeft die vader die heeft geboden, doet dat hem aan. En wij. En weet je mijn hoeders. En om naar de pint hier echt te komen. En als die ongekleed en dan aangekleed is. Dan mocht die jongen. Dan mocht die de geboden doen. En wat is dat? Dan mag die geloven. Ja wij zouden het ook nog eens anders kunnen zeggen. Dan mocht die geloven. Dan mag hij geloven hem. En dan moest hij geloven. Wat, wat dan? Dat hij zalig is geworden. Door de voldoening van die gezegende middelaar Jezus Christus. Want daar komt de kerk. Die worden willen gemaakt. Om zalig geworden. Door de voldoening van de zegende koning van de kerk. En dat legt. In deze woorden mijn hoorders zalig zijn zij. Die zijn geboden doen. En dat gaat niet buiten het heilige wet. Want in dat waarachtige geloof. Dan gaat de kerk zingen. In Engels dan is het. How love I die law Lord. It is my meditation day and night. Oh dan krijg je ze de heilige wet lief, mijn hoort. En dan krijgen ze ook dat heilige wet in de voldoening van Christus gehoorzaam. Want dan heeft Christus, die heeft dat heilige wet verheerlijkt, En dat voor hen, en dat mogen ze door de heilige geest in de oefening van het geloof, de geboden gods doen. En dat is de bedoeling, mijn hoort. Ken je dat mijn hoort? Dat is nodig. Om door God een plaats op de avondmaal gegeven wordt. Daar hebben wij wat van. Daar hebben wij nodig om iets daarvan te weten. De heilige bediening van een avondmaal is voor Gods volk mijn hoort. En het staat nooit in Gods woord. Als je er misschien van weet. Als je denkt dat het nog eens waar kon of niet waar. Dan kan je toch er komen. Dat staat niet in Gods woord. En dat kan best wezen dat het begin Gods is. Maar wacht maar. Aan de tijd is hier. Want ook een gedeelte van deze geboden te doen. Is om op de Here te wachten. Wacht ja wacht op de Heere. Want die en van God bekeerd is, die zou er geen haast maken, mijn hoornsteen. Nee, mijn ooms. De laatste keer daar in Jungeveld, Dat we de heilige avondmaal bediend heeft, daar is een oude vrouw aangekomen, voor het eerste keer, 85 jaar oud. Het eerste keer. Oh, dat ware val ik van God. Ze, ze springen er niet zo aan toe, mijn oorlogsleer. Maar ik was zo blij. Ik was zo blij toen ik die oude vrouw. Want daar mag ik echt voelen, dat is nou een echt van de Heer. Zo lang gewacht. Maar God zal zijn werk niet beschamen. Hij zal zijn werk niet beschamen. Nee. En, en alle mensen die weten dat het een kind is, heren, is. Er wordt vandaag aan de dag, er komen de mensen op de avondmaal en dan zeggen ze... Heb je ooit nog eens iets van die man of die vrouw gehoord? En dan wordt wel gezegd, nee, ik nooit. Nee, mijn orders, dat is de weg van de heren niet. <coughs> het tafel des verbonds, dat is gezet voor Gods volk... De Heere die heeft het zelf ingezet voor zijn discipel en met zijn discipel. En ik kan wel wezen dat er een goede werk begonnen is. Ik zou het van de bodem van mijn hart voor je allemaal wensen. Maar wacht maar af echt wat van God is. Dan zou dat volk nog aan God wachten. Want dat volk, God die maakt zijn volk oprecht. En dat volk, die. Oh, ze willen het niet verkeerd doen. Ze willen dat eigen kracht niet doen. Nee. En de Heere zal geven. Op zijn tijd waar dat het waar is. Dat ze mogen het doen. In deze weg. Zalig zijn zij. Die zijn geboden doen. En nou dat is ook een geboden De dus Heere doet dit in herdenken van mij. Maar goed, hoe ben we daar gekomen? Dat is nou de punt, bedoel. Want dan, dan zei God aan dat ware Ik doet het in herdenkenis van mijn dood. Ja. Och gemeente, laat me maar zingen van Psalm 84. En daarvan het vierde en het zesde vers. 84. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk van er zal in het zalig oord. Van ziel en haast voor God verschijn. Let hier daar leger scharen let. Op mijn ootmoeders mee gebed. Hij laat me niet van druk verkwijn. Leen mij een toegenegen oor. O Jacobs God heeft mij gehoord. Wij zingen psalm 84, het vierde en het zesde vers. Misschien zegt iemand, maar deze tekst, en dat is niet toepasselijk voor het avondmaal. Dat je zou zeggen, deze tekst is toepasselijk voor de eeuwige verlossing in de dood. Of voor Gods volk die straks voor eeuwig verlost zal zijn. Maar het is toch Gods volk dat straks eeuwig binnen zal gaan. Maar de avondmaal is ook voor Gods volk. En daarom is onze tekst wel toepasselijk mijn hoort. Wanneer we mens door genade nooit een recht gegeven hier voor de heilige avondmaal. Dan heeft mens ook geen grond te denken dat hij straks eeuwig binnen zal gaan. Nee, denk er maar niet over gemeente. Merk. Wij zouden met onze eerste dachten maar afhandelen. En ik zou het zomaar in kort willen verklaren. Afgenoot. nooit afge in uw leven. Door genade moest geloven. Geloven dat oog voor u. Dat oog voor u. Dat Christus in leven... Gegeven is tot voldoening en tot wegnemen van de eeuwige vloek. En ik zeg er maar in korte woorden, gemeente. En ik wil de nadruk eraan leggen: als je het nooit ervaard heeft in je leven, dat je het most geloven. Most geloven. En dat is wel sterk, mijn hoorders, maar niet te sterk voor dat echte volk... Nee. Want er is een ogenblik in de ervaring van Gods volk. Dat ze moeten geloven. Dat ook deze goddeloze monster nog zalig worden zal. Niet alleen zalig kan, maar zalig zal worden. Omdat hij het wil, mijn oors. En omdat hij het prijs betaald geeft. Dat is, dat is wat anders dan, dan wat een mens over een algemeen wil denken. Oh misschien valt het nog mee. Nee en ik kom niet lager gemeente. Als je het nooit door genade moest geloven. Dat ook voor je zo'n nog Dat je het geloven mocht. Dat ook voor is de zaligheid gegeven. Dan is nog de tijd om God op, op het avondmaal niet te komen. Laat me maar plat en duidelijk maar wezen, mijn hoort. Je zou wel zeggen, maar dat is niet bemoediging. Nee, maar Gods woord is niet al de bemoediging. Gods woord is waarheid. En waarheid in het binnenste, dat hebben we nodig, mijn hoort. Daar is wel tijd van bemoediging. En er is wel plaats voor bemoediging. Maar vandaag aan de dag is er weinig plaats voor, mijn hoort. Want er is weinig ontdekking. En waar dat er geen ontdekking is, is er geen plaats voor bemoediging. Nee, de Heer ontdekt zijn werk. En hij maakt de ruimte voor de toepassende werk. En daarom gemeent, denk er maar over. Als je dat mist, wacht dan maar op de Heer. En dat zegt niet dat ik geloof dat er een werk gods is in alle mensen. Nee, maar ik spreek nou aan de enige. Die het met eigen moeilijk hebben. En die door, die door genade wel opgezocht. Maar toch nooit mogen gegeven. Om te moeten het geloven. Dat ook voor ze. Want het staat hier duidelijk. Zalig zijn zij. Die zijn geboden doen. En die geboden. Dat is de waarachtige geloof. En dat is een vrucht uit de middelaar door de gezegende heilige geest. En dan verder, dan zegt het erbij op dat God mag zijn aan de boom des levens. Ja mijn ooit, wat heeft dat veel te zeggen mijn ooit. Ik wou dat ik een tong had als een engel om het voor je te verklaren. Wat de echte bedoeling van die woorden zijn. Want die die door het genade die geboden mogen doen, die krijgen een macht op de boom des levens. Ja, mijn Godus, die krijgen een macht op de boom des levens. En bij te hem is geen leven, maar die kerk die krijgt macht op de boom des levens. Want dat weg naar de boom des levens dat is geopend door de gezegende Vader en de voldoening van Christus. Maar dat weg van de zondaar tot die boom, dat wordt geopend door de Heilige Geest in de toepassing en de werk van gehoorzaamheid en geloof. Ach, ik hoop, mijn hoorders dat de Heer je even mocht om daarover te denken, want er ligt zoveel in opgesloten. En dat is dit, mijn oorde, dus in kort wat erin, wat erin leg, opgesloten. Dat is, dat is dit. Om nou uit hem te leven. En door hem te leven. En tot hem te leven. Neemt u drie dagen maar mee, evenmiddag. Uit hem, door hem en tot hem. Want die zijn de ervaren. Van de enige die macht mocht hebben op de boom des levens. Want die leven uit hem en door hem en tot hem. Dat is het eeuwige leven. En dat is de wens van Gods echte volk. Want daar mag dat volk in het, in het welwezen van het geloof. In de oefening van de geloof. daar mag dat volk zijn naam verheerlijken. En daar gaat de zaligheid over. Want dat is de verheerlijking van de gezegende bor. Om uit hem door hem en tot hem te leven door genade. En buiten hem is geleven maar een eeuwig zielsverdriet. En dan in het laatste gedachte mijn hoort. Dan staat er hier waar we moeten gaan eindigen. En er staat in onze tekst. En zij door de poorten mogen ingaan in de stad. En zo in die poorten mijn hoorders. Als je dat even in mocht denken. Dat wijst op de poorten van het heilige, gerecht, heilige recht. Ja mijn hoorders vergeet het maar niet. Want ook dat werk gods. Dat zou nog voor het recht door het recht nog moeten komen. En dan is er door hem, door die boom des levens, is er een recht hier aan de poort. En dan is voor zo'n volk, en wat is nou zo'n volk? Dat is nou een volk zo doodarm in en van zichzelf. Dat is een volk die inga leeft. leven. Dat is niks anders dan schuld en ongerechtigheid zijn. Dat is nou een volk daarin gaat leven. In de ware praktijk van het leven. Dat is de eeuwige verdoemenis waarde zijn. Niet alleen in onze bondsbreken adem. Maar van elke dag van onze leven. Maar dat is een volk die door genade mocht geloven. Dat het uit het vrije wonst. Het vrije wonst dat hem eeuwig. O, uit de stilte van de eeuwigheid. Dat aan hem door de verkiezing van vanade, door de verdiensten van de middelaar en de toepassende werk van de Heilige Geest wordt toegegeven. En als een doodarm, dan gaat hij eeuwig zingen. Door die zaligheid die hem geschonken is, zonder prijs en zonder geld. En daar, wordt hem, daar gaat hij de poorten in op grond van het eeuwige recht. O, oh, ziet het maar in de kribben van Bethlehem. Ik kom. O, oh, ziet het maar in Gatshemeni. Ziet het maar voor de rechtsstoel van Peil. Ziet het op de kruisgouw van Ogoedag. Daar heeft hij de prijs van uw zonde o volk van God, betaald. En daar heeft hij die plaats gekocht. Aan de, aan, de tafel der, aan de tafel van het verbond. Daar heeft hij plaats gekocht. En dan is, en dan is de bediening van de heilige avondmaal. In de tweede plaats tot versterking van het geloof. Aan dat volk. O, oh, dan, dan wordt het als het staat hier in onze tekst. En zij door de poorten mogen mogen ingaan in de stad. Ja. O, volk van God, daar is een weg voor u bereid. Dan mag dat vallig door de poorten, dan mogen ze door de poorten gaan. Ook aan de heilige avondman. En daar verprede ik in de verbrood, in de breking van het brood, en in het ijsstorting van het wijn. Dat eeuwige liefde des vaders. Ik hoop, o oh, volk van God. Dat de Heer dat nog aan de aanstaander is nog mocht geven. Dat je nog eens waardig mocht worden door hem. Want die krijgt macht aan de boom des levens. En dat je waardig worden mocht door hem. Om nog een ogen gegeven worden. Om in die gebrokende brood. En in dat eitgestorte wijn nog te zien. O, oh, dat je nog eens teruggeleid mag worden in de stilte van de eeuwigheid. Want daar is de kerk geboren. In de liefde, mijn ouders. In de eeuwige verkiezing. En dat volk, daar komt de verkiezing niet tegen. Maar daar komen ze in te roemen. Waarom mij? O, oh, waarom was het op mij, bemind? Wat je dat dijzende haat verloren? Oh, dan wordt het mijn hoorders te veel voor dat volk. En dat volk, die zakken me weg in de onwaardigheid. In de onwaardigheid van de liefde van een drie God. En daar in de gebroken brood, daar wordt verklaard de liefde des zoons in de voldoening van zijn werk. En dan zegt hij, en dit doe ik voor u, mijn lieve kind. Al die de Vader mij gegeven heeft, die zouden komen. Ja. En die aan mij komt, die zou enigszins weggeworpen worden. En dan gaat de Heer zijn kerk hier al op aarde samenbrengen. Aan de tafel des verbonds, ja. En waar komt nou de liefde vooruit? Och, dat de Heer zegt, doet dit is herdenking van mij. En dan zie je dat kinderlijke lief. Ach, mocht de Heer dat nog eens geven. In het echte oefening en in het ware inleven. Van hypocrieten en, en oh, allemaal al dat rommel van onze eigen dat geeft geen waarde mensen. Doet er maar niks bij want het heeft mensen mens toch niks. Wees maar oprecht mijn hoeders. en volg van God zeg het maar hoe dat is. Want de here die, die weet het beter dan wij weten. Maar Hij weet ook wat anders. Want Hij weet, Hij weet wat je ziel vooruit gaat. En daar gaan we maar eindigen gemeente. Misschien zit de Heer een arme zielgods, vol van vrees en vol van donkerheid. En die zegt, dan het voor mij niet wezen. Laat me dan eens eerlijk in de vraag stellen. O, lieve kind is hier. Zeg het maar. Wat is die begeerte in de midden van strijd, duisternis, kommer en ellende? Wat is dan die begeerte? Zou je met peetjes pa, niet willen zeggen, hier ziet het maar. Ziet het maar. Ach, oh, daar zat die ziel zou zeggen, hij weet het hier. Wat mijn ziel vooruit gaat. Oh, ik zit zo menigmaal in de gevangenis. En mijn weg is zo donker. En ik, oh, ik ken er zo weinig geloven dat het echt voor mij is. Het is voor mij. Weet je wat de verschil is tussen de goddeloze en een volk. O, oh, voor wat volk zeggen ze, het is voor mij te groot. En de goddelozen die zegt, ze kunnen best zalig worden. Omdat Jezus die heeft gestorven voor alle mensen. Maar voor dat ware volk, het is te groot. Maar God die komt het waar te maken. En daarom heb ik net gezegd, er is een volk die het geloven moest. Oh ja, omdat Gods werk is. Maar zegt het nou volk, het is dus hier. Wat is nou in begin? Wat is nou hij begint? En dan af het echt van God in het begin van hij geweest is. En je wel door genadenis hem is mochten aanschouwen In de openbaring af toepassende werk. Af de verzegeling van de heilige geest. O oh, dan kan het niet anders wezen. Want dat weet ik bij ervaring mijn hoofd. Hoe ver dat ik van de pad af geweest. waar mensen zo'n dwaas, mijn oors. maar één ding dat blijft wat van God is, dat gaat niet weg. En dat is dat ik met de dichter mocht zeggen. Ach was, ik, ach, was mijn ziel daarwaarts meer gelijk. Ja. Want daar verlangde ziel voor. En als je dat nou vanmiddag zegt, in, in de ogen van God. dat je zegt, geen Heer, hij weet. Och, dat je hij, hij met de dichter mocht zeggen. Och, was mijn ziel daarwaarts weer geleid. Dan is er ook voor zo'n ziel een plaats op de avondbank. Ja, voor zo'n ellende. Want de here zegt, komt gij doorst. O, oh, het staaf in Gods woord, mijn Gods. De zegende zijn de armen van geest. De armen. Want ze zouden de koninkrijk Gods gegeven worden. En ze zouden al hier op aarde de voorsmaak van hem. Ik hoop, val ik dus hier, dat de Heer dat nog eens even mocht. Dat ook in deze week, dat je, dus, dat je, dat je er bezig mee, dat, dat de Heer je nog geven mocht. Om aan de troon de genade te worstelen. Want ik dacht nog vanmiddag, dat ze macht mocht krijgen op die boom. Dan dacht ik van ja. En hij worstelde met de Heer, Hij is gegeven om met de Heer te worstelen. En hij zei, ik zou je niet loslaten zonder dat je me zegt. Macht op de boom des levens. Ja, door die gezegende werk van een drieënig God. Lijst het mijn God. Zalig zijn zij die zijn geboden doen. Op dat gong macht zij aan de boom des levens. En zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Ach, die kerk, die hebben het hierin in het begin. Was er dus straks zo volk van God. Daar zou je straks eeuwig binnen gaan. Ach, misschien is er hier een volk van God. Voor wie dat het laatste keer is. Ah, misschien moesten wij die tekst om, dat, om die reden te hebben. Ik weet het niet. Het was een moeilijke tekst voor mij in het begin. Maar ik hoop dat de Heer een beetje licht erover gegeven heeft. En misschien zou het voor een wezen. Van de avondmaal straks voor eeuwig, eeuwig binnen te mogen gaan. O eeuwig mogen door die poort eeuwig binnen gaan. In het geis van mijn vaders. Om daar aan de ronde tafel met Abraham, Isaac en Jacob eeuwig God groot te mogen maken. Oh, wat zou dat een voorrecht wezen? Voor Gods vond ik. Want de Heere die haalt zijn kerk binnen. Wij leven in donkere tijden, mijn oor. En de Heere die haalt zijn kerk binnen. Oh, gezegende die boven de strijd wezen moet, Want het blijft hier in dit wereld een strijdende kerk. Een mis in de kerk. En een verdrikte kerk. Maar ze zouden straks. De wens eeuwig krijgen. Eeuwig verlost. Van die drie hoven de vijand. Waar ik de grootste van is. En de duivel in de wereld. Mijn onbekeerde medereizers. Naar de eeuwigheid. O luister nog eens. O ge zijt nog onder Gods woord. En het kan nog omdat God leeft nog. En omdat God eeuwig leven zou. En omdat hij zijn kerk bouwen zou. Tot aan de einde der wereld. O, zoek Gods woord. En mocht de Heer het woord nog eens toepassen. En we in onze midden. Dan zou je zeggen, maar. Ach, ik weet het ook niet meer. Ik weet het ook niet meer. Ik hoop dat het, dat het zover komt. Mocht dat je het echt niet meer weet." Daar zou ik voor je nog eens wensen vermieden. Want er wordt wel eens over gepraat, maar het wordt wel weinig, maar er waard dat niet meer, kind. Want het kon nog eens wezen, mijn hoort, dat je denkt dat het niet meer, maar dat het nog eens verder afgesneden moet worden. Het is te hopen dat de Heer nog eens doorwerkt. En eindelijk val ik dus hier. De Heer heb gezegd aan zijn volk. En waar was dat volk? in de wereld. Ja, in de midden van verdrukking, Want dat is de leven van de kerk in de wereld. Vreemdelingen hier op aarde. Maar dan zegt de Heer... aan zijn kerk... doe dit... in gedenkenis van mij. Amen. Heren, zegen nog uw woord... en mogen nog de toepassing... Heeft. Tot beleidschap van uw volk. Tot verheerlijking van uw naam. En Heer, dat je nog eens geven mocht aan de aanstaande rustdag, Dat de tafel des verbonds nog eens bediend mag worden. En dat uw kinderen nog eens vrijmoedigheid. En midden de strijd en de komer. De zonde, de duivel, zelf en wereld. Ach Heeren. Dat gij het overwinnen zal in de strijd. Ah dat ze er nog eens toe gebracht mogen worden. Here, Hij zou een willig volk hebben. Aan de dag van hij Van die herkracht. En ze zou een aankomen. Oh ze zou aan aankomen. En dat ook. Door het God de geloof. En doordat ze macht mocht hebben op het, op het boom des levens. En ze zouden de poorten wel door mogen gaan. Om de gronden van het recht. Tot de verheerlijke van de deugdig gods. En tot zaligheid van zijn kerk. Heer, het is een donkere tijd. Maar mocht gij nog over uw tafel doen waken? Wij vragen het uit genade. Om Jezus willen. En Heer, we bidden ook voor die moeder, missus' zoon. Waardoor de man hier. Onverwachts is in een ongeluk gekomen. En dat die leg hier niet in het ziekenhuis. Here, gedenk haar met haar man in al die diepe wegen. Wij weten niet wat voor een mens staat te wachten. Maar mocht haar man nog eens, nog eens weer genezen. En heeft hem nog eens weer kracht. Dat ze samen weer mocht terugkeren op het bestemde tijd naar het oude vaderland. Gedenk haar met haar kind hier en haar kinderen in het oude vaderland. Mogen nog alles wel maken. De wegen nog heiliger. Aan de arme zielen. Dat de roepstemmen niet eenmaal tegen getijden. En ook haar die net getrouwd is en weer terug. Om mee te helpen. Gedenk haar ook met haar man. Mogen ze weer samen bij me brengen. Maak nog alles wel. Wij en heren heeft nog een verzichting voor mekant. Dat we nog mekander nog de noden mogen dragen. waar hij zegt, we liefde want daar gebiedt God zijn zegen. Doet het om je verbonds wil, om je naams wil. Amen. Laat ons eindigen met het zingen van Psalm 43 en daarvan het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaar. En wat er verder valt, Psalm 43, het vierde vers.